Zeker vijf mensen raakten gewond. Een stewardess en een passagier zijn er ernstig aan toe. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een tweemotorig propellertoestel kwam op de grootste luchthaven van Rome... in de problemen door de harde wind. Er waren vijftig mensen aan boord van de ATR-72 van Frans-Italiaanse makelij. Het landingsgestel raakte beschadigd. Zorginstelling Amsta is bereid te praten met Avacabo FNV over betere zorg... de hoge werkdruk en de besteding van overheidsgeld.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 veld. Welkom en een hele goede nachtje luistert naar uh, Nachtbrakers. Frank van der Lende, die je normaal presenteert, die is uh, op een festival bij Bungalow in Center Parks, de Eemhof. En dat, uh, dat is iets nieuws. Dat is namelijk een Bungalow Park festival. Vorig jaar stond het ook al, maar het is, schijnt nu een beetje op te komen. Um, ja, je hebt gewoon zeg maar DJ's, dance en uh, bijvoorbeeld uh, Joost van Bellen is er. Maar je slaapt niet in een tentje, maar gewoon lekker warm in een bungalow. Dat is ook wel fijn in de winter natuurlijk. En er worden ook allerlei uh, hele gekke activiteiten georganiseerd. Speurtochten uh, rond de tafel, tafeltennis, bingo, discobolen, karaoke, rollerdisco. Uh, fout en uh, gewoon heel uh, leuk. En het schijnt een enorm... Space Festival te zijn. Oftewel, er wordt heel veel drugs gebruikt. Maar goed, dat moet ik misschien straks even checken. als ik Frank van der Lende zelf te pakken kan krijgen. dan kan hij het allemaal mooi zelf vertellen. Uh, de Lowlands kaarten die zijn vandaag binnen 1 uur en 45 minuten uitverkocht. Dat terwijl er maar 9 namen bekend zijn gemaakt. van de bijna ja, meer dan 200 acts die er uh, zullen optreden. Dus uh, nou ja, iedereen heeft er veel vertrouwen weer in. Uh, het is uh, bijna net zo snel als vorig jaar gegaan. En um, ja, 16, 17 en 18 augustus is het dan in Binninghuizen weer zover. Daar uh, heb ik ook mijn best voor gedaan. Nou, ja, of dat is gelukt, dat hoor je dus uh, uh, straks. Um, maar ik wil het vannacht gewoon graag met je hebben over festivals. Op welke festivals ben je allemaal geweest? Wat was daar de mooiste van? Wat was je eerste festival? Uh, wat voor uh, gevoel roept het bij je op als je nu alweer uh, terugdenkt aan een festival... of vooruitkijkt op een festival waar je misschien al kaarten voor hebt gekocht? 0800-1121, dan wil ik het heel graag van je horen. En ook uh, nou ja, bij BNN in Boy's Bar hebben we het erover gehad met een drankje erbij. Uh, dat hoor je ook straks. Um, en, uh, we gaan eerst eventjes luisteren naar de koeks die ik uh, dus op rock werkte mijn allereerste festival heb gehoord. En daar was ik één dagje. En uh, dit was wel echt het meest indrukwekkende optreden voor mij. Want uh, ik, ik zag uh, Luc Pritchard opkomen. Het was net een, een engeltje. Hij had een wit, uh, wit soort gewaad aan. En hij huppelde over het podium. En ik had nog nooit met zo'n grote mensenmassa... naar een optreden geluisterd en gekeken. Dus uh, dat was wel echt heel vet. En toen dacht ik... nou dat is wel iets voor mij, festivals. Dat ga, daar ga ik vaker naartoe. En uh, nou ja, dat is dus, daar is een opname van, gelukkig. En uh, die kan ik dan nu dan weer terugluisteren. Dus de koeks met Do You Wanna live op Rockberg er in 2008. I need everyone to sit down. Veld. Wat vet om dit terug te horen, ja, ik zat daar uh, inderdaad ook op de grond well toen hij done. zei allemaal naar beneden. Zo vet is dat, hè? Um, ja, festivals, um, Rockwergten was dus mijn allereerste en uh, ja, Lowlands ben ik twee keer geweest. Uh, ook wel veel dancefestivals, Mysteryland en Awakenings en uh, Extrema. Maar ja, dan vind ik Lowlands denk ik toch nog wel het leukste... waar ik zelf dan tot nu toe geweest ben. Maar wat volgens mij ook een heel vet festival is... Uh, ik kan daar niet uh, uit ervaring over mee praten... maar Into the Great Wide Open is een festival op Vlieland. En uh, dat is eerder al uh, dit jaar, dus niet vandaag. Maar uh, eerder dit jaar, binnen vier minuten was het uitverkocht, uh, geloof ik hè, Wessel? Ja, klopt. En jij hebt geprobeerd een kaartje te krijgen... Nou, we zaten met een team van acht mensen. Ja. En iedereen zat achter zijn eigen computer. En de, de kaartverkoop begon om tien uur. En we zijn dus als, uh, om tien uur precies als een gek allemaal achter die website gaan zitten. We kwamen eigenlijk allemaal direct in de wachtrijters terecht. Ja, en wat en, en dan zie je niks. Dan kun je niks meer doen eigenlijk, hè? Nou, in het begin ja, ik ging gewoon de doen? hele website down. Er was gewoon... Uh, ja, je zag gewoon dat het ging mis met de website. Oh ja. En we hadden allemaal nog een, uh, een chat ernaast dat we een beetje konden bijhouden van oké, okay, hoe, hoe is de stand? En um, na een tijdje kwam het gelukkige bericht van twee van mijn vrienden die allebei vier kaartjes hebben bemachtigd. Oh. Dus we konden toch nog met ze achter de heen. Oh, te gek. Dus het is gelukt. Dat, is het, dat is het beste nieuws uh, wat ik al van de zomer kon ontvangen. <laughs> Dat is heel mooi nieuws, want hebt... ik heb er zelf één keer gewerkt. Oké, okay, je bent er al een keer geweest? Ja, maar toen... toen... Ja, het is heel slecht, maar toen heb ik eigenlijk niks van het festival gezien. En wat deed je voor werk? Achter de bar? Of, of moest je iets anders doen? Nou, ik stond in de keuken en ik moest uh, koken voor de artiesten. Oh, dus je was alleen maar uh, achter de schermen? Steeds, eigenlijk alleen maar, oh. ja. En... Dus ik heb af en toe heel even wat meegemaakt, maar Likki Lee, Lee was er toen een heel veel grote artiesten waar ik allemaal wel voor gekookt heb, maar geen optreden van gezien heb. Hey, en is dat het belangrijkste om een goed festival te organiseren, de line-up? Of waar, waar heeft het allemaal mee te maken? Of het een goed festival ik denk, is? Ik denk dat het ook wel heel erg veel te maken heeft met wie je gaat, eigenlijk. Ja? Uh, ja, als je gewoon met leuke mensen bent, dan hoe de line-up is... Uh, met goede mensen kan het al on onvergetelijk weekend worden, denk ik. Oké, okay, maar dan zou je eigenlijk ook gewoon uh, nu naar een camping in Zeeland kunnen gaan. Ja, in principe wel. Ja, maar maar heb dan, je hebt dan toch heb je er toch nu toch goede wel... muziek bij. Ja, dus het heeft toch ook met de muziek te maken. Ja, dat zeker wel. Maar ik, ik weet eigenlijk van dit jaar helemaal niet de line-up. En die kon ik ook nergens online vinden. <laughs> dus ik had er maar gewoon vertrouwen in, eigenlijk. Ja, die is misschien uh, nog niet eens bekend, dat weet ik zo eigenlijk niet. Maar um, ja, daar gaat het inderdaad dan uh, toch niet om. Hè. Het gaat echt om uh, het, het, de sfeer en uh, ja. het gevoel. Alle en... dingen bij elkaar, ja. eigenlijk. En Into ja. the Great Wide Open is een uh, wat kleiner festival. Ja, 5000 mensen. Oh ja, 5000. Ja, dat is echt een stuk kleiner bijvoorbeeld dan Lowlands, echt tien keer zo klein. Ja. ja, daar heb ik zelf ook twee keer gewerkt. Oké, okay. heb je toen ook gekookt voor de artiesten? Uh, nee, uh, toen heb ik, uh, ik. Ik werk nu al twee jaar bij een uh, oplaaddienst voor mobieltjes. Ja. Yeah. Dus dan kom je een mobieltje langs springen en yeah. dan la laden wij hem op in een uur. En dan kan je hem weer ophalen. Ah, Oké, okay. en dat doe je uh, op festivals? Ja, die staan er altijd inderdaad. Dus dat is wel super handig. Yeah. Hey, ja, maar... ik, ik, ik zorg er ook wel meestal voor ik, uh, dat, ik, dat ik, ik, ik werk eerder ergens dan dat ik echt kaartjes ga kopen want Dan is de stress er een stuk minder. Ja, en als je naar alle festivals zou moeten gaan... dan moet je wel bijna miljonair zijn als je dat allemaal wil kunnen betalen. Ja, ik heb kaartjes. twee buitjes, maar ja, ik kan er veel van doen, maar niet zoveel. <laughs> en waar ga je dit jaar werken dan? Weet je dat al? Um, nou, bij de Great Wide Open ben ik dus gewoon als gast. Uh -huh. uh, ik ga 3 maart naar Cross Links in Amsterdam, Paradiso. En wat is dat? Uh, dat is een, een één-nacht-festival eigenlijk. Uh, daar komt uh, Patrick Watson. Uh, nog wat andere grote namen, maar Patrick Watson staat me er meeste bij In ieder geval dat ik weet dat die komt. Waarom is dat dan een festival? En niet gewoon een, een feest? Ja, nou, het is, het is één nacht waar meerdere bands spelen, dus dan... En er is eten. Dus ik, ik denk dat je dat tot dan een festival is. Eten, ja. Doet. Ja, dat, ja. dat is wel essentieel, denk ik, ja. Ja. Want... En uh, Stukafest, ken je dat? Ja. Dat heb ik, een keer, uh, ik heb een keer in mijn kamer een uh, optreden gehad van Stukerfest. Oké, okay, vet. Dat is een uh, stu ja, Stukerfest afkorting voor uh, studentenkamerfestival, denk ja. ik. Ja. En uh, dan kon je inderdaad je studentenhuis beschikbaar stellen. En uh, het was super grappig, want toen kwamen er gewoon echt allemaal wild vreemde... en ook hele verschillende mensen, die kwamen yeah. allemaal uh, bij over de vloer. En op een gegeven moment, want je had dan drie rondes... en op een gegeven moment bij die laatste ronde... waar er... Uh, een paar mensen, die, wij kwamen er niet vanaf. Die gingen niet meer weg. Was een zo Ja, maar die uh, kwamen ook uit het buitenland. En die vonden het al, al sowieso super interessant, volgens mij, om gewoon in Amsterdam een huis van binnen te zien. En uh, de, ja, die, die dachten, wauw, biertjes en zo. Nou, ja. ja, allemaal mensen, die vonden het eigenlijk wel leuk. En wilden blijven slapen. Ja, we konden natuurlijk niet meer zeggen van, ja, de volgende ronde komt eraan. Dus toen, uh, ja, ik, ik, weet, ik weet eigenlijk niet eens meer. Volgens mij zijn we toen gewoon... Zeiden we dat we allemaal naar bed wilden of zo? En toen uh, zijn ze uiteindelijk toch weggegaan. Maar ja. dat is uh, heel leuk inderdaad. En daar ga je ook werken. Wat ga je daar dan doen? Nou, ik heb daar eigenlijk iets gewonnen. Ik, um, ik ben ontwerper. Um, ik heb meegedaan iets dat heet Stukakunst. Mm -hmm. Dan krijg je een aantal linnen tasjes thuisgestuurd. En dan moet jij daar een ontwerp op uitvoeren eigenlijk. En uh, dan, dan, dan moet je op Facebook een foto plaatsen van de tas. En degene die binnen een week de meeste likes kreeg, die wint dan. Mm -hmm. En het houdt dan in dat je dan, uh, dat ik uh, tijdens het openingsfeest in Utrecht mag ik dan exposeren. En ik krijg gewoon, geloof ik, toegang tot de concerten en zo. Ja, oké. Okay. Dus je gaat niet echt op het festival werken. Ja, je expositie nee. staat er. Ja, ik heb ervoor gewerkt, maar ik, uh, uh, voor de rest ben ik gewoon gast. Ah, oké. Okay. Ja. Nou ja, dat uh, belooft dan een mooie zomer te worden, toch? Ja, zeker. kan niet stuk. <laughs> ik, um, en ik had nog, ik had nog een... Um, uh, want je had het net over Woodstock. Ja. Um, er is één, één opname van Woodstock. Ik krijg er altijd kippenvel bij. Ja. Dat is uh, With a Little Help from My Friends, van Joe Cocker. Ja. Dat is echt... Oh, ja, ik nee. weet niet of het nu het moment is om te draaien. Ik kan wel. Maar even als het zou kunnen, je zou je me heel erg blij maken. <laughs> en uh, wanneer heb je die gezien dan? Want ik neem aan dat je er niet zelf bij was. Ik ben er niet zelf bij <laughs> geweest, maar ik heb verhalen van mijn ouders gehoord. Die waren uh, erbij? En... Of ook niet? Nou, die hebben het op tv gezien in die tijd. Okay. Maar uh, als, ik, als, ik, als ik nu de beelden terugkijk, ik, ik, ik heb sowieso. Ik vind um, Joe Cocker. Uh, ja. Dat is een van mijn grote idolen. Ik ben niet muzikaal. Ja. Maar als ik zo zie hoe hij zich compleet inleeft in de muziek. Hij, hij draait gewoon bijna de hele band op zijn schouders. En dat, dat zie je zo mooi terug, vind ik. is hele lichaamstaal en een beetje bijna het spastische. Ik vind het heel, heel net mooi. Net als Steve Wonder bijvoorbeeld. Ja, ook, ook, ook. Hm. Ja. Ik, ik heb hem niet... Uh ja ik heb er van wet wet wet maar dat ga ik echt niet draaien nee nee dat moet je niet doen nee. dat zou zonde zijn ja nee ik kan misschien straks nog even kijken maar voor nu heb ik hem in ieder geval uh, niet maar ja goed. Nou, die hou je ik dan misschien op nog de goed smaak, dus um, oh geen okay. gelukkig draai maar wat okay. uh, mij maakt het niet uit nou oké okay. dan heb ik dit, dit is ook wel uh, bijzonder want dit is namelijk een, een, een nummer dat uh, als live versie ook uh, een bekende single is oké okay. Dat ben is ben ook benieuwd. wel leuk, toch? Ja. Oké, okay, en dankjewel voor je verhaal, Wesson. Fijne nacht. Ja, hetzelfde. Dankjewel. 0800 1121 met jouw bijzondere festivalervaringen. Ken can't get enough. Van Depeche Mode live. Het is misschien niet op een festival. Ik weet niet precies waar de opname is gemaakt. Maar het klinkt in ieder geval uh, met de, als de sfeer van een festival. Want uh, daar gaat het vannacht over in Nachtbrakers. Festivals. Wat is je mooiste festival waar je ooit bent geweest? Wat was de allereerste? Misschien eentje die al lang niet meer bestaat. Zoals bijvoorbeeld Woodstock. En uh, waar ben je sowieso allemaal geweest als festivals? Wat was het allermooiste optreden? Uh, en Wat moet je eigenlijk meenemen naar een festival? Als je er ook een paar dagen in zo'n tentje moet uh, overnachten. En het is nou niet altijd al te best uh, weer in Nederland vooral. Ja, heb je dan speciale survival tips bijvoorbeeld. Uh, die echt niet uh, kunnen ontbreken als je nog naar een festival gaat deze zomer. 0800 1121. En uh, ja, mijn uh, mooiste festivalervaring Of nee, ja misschien wel ook omdat het een van de allereerste keren was. Dat was... Uh, op Lowlands 2010. En ik uh, was er op uh, donderdag. Dat is dan de dag voordat echt de, de line-up begint. Het programma begint. En um, nou ja, wij kwamen dat terrein op. En dan kan je nog niet naar het terrein waar alle tenten staan. Met alle podia en waar alle optredens plaats gaan vinden. Maar je hebt dan wel al een uh, paar tentjes buiten dat terrein. Waar je vanaf de camping naartoe kan gaan. En al een beetje in de stemming kan komen. Nou en... Um, die stemming die zat er eigenlijk gewoon al meteen goed in. Het was voor mij een hele gekke ervaring. Vooral omdat nou ja, ik woon in uh, Amsterdam. En er is het altijd druk en gehaast. En iedereen rent je omver en uh, moet overal heen. En kan je niet uh, snel genoeg aan de kant duwen. Om maar te komen waar die moet zijn. En op dit festival, ik stond in de rij uh, om een drankje te kopen. En er stond gewoon iemand naast me die zei... Oh, wil jij ook iets drinken? Nou, ga maar voor anders hoor. En echt, het was gewoon een en al... Liefde en vrede op aarde. Alsof je gewoon in een andere wereld terecht was gekomen. Nou, dat vond ik zoiets bizars. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Dus uh, ik dacht, nou, misschien is het nog omdat het uh, net begonnen is... en iedereen blij is dat het een uh, festival was. Maar drie dagen lang alleen vrede op aarde. En liefde voor elkaar. En blij voor de, van de muziek. En dansen. En uh, verkleden mensen. En Het was gewoon uh, ja, alsof je in een soort... Uh, mooiere wereld terecht was gekomen. En na drie dagen was het dan ook weer keiharde waarheid... toen je weer terugkwam. Uh, ja, gewoon in Amsterdam waar iedereen dus altijd... alleen maar heel erg druk aan het rennen is en heel veel haast heeft. Um, 0800-1121 voor jouw verhaal en uh, jouw festivalervaring. Hoe zie jij dat? Je, heb je dit ook wel eens meegemaakt? Of uh, denk je dat het eigenlijk allemaal wel meevalt? En dan uh, Nina de Koning. Zij is namelijk bezig met haar debuutroman. En ze schrijft in het dagelijks leven graag verhalen en gedichtjes. En speciaal voor nachtbrakers maakte ze een verhaal over festivals. Een lichtje met een gedichtje. Neer staat op Lowlands, mensen. Een metalband met een enorme schare volgers. Maar ook met een sound waarbij elk liedje klinkt alsof er de derde wereldoorlog is uitgebroken. Is dat echt nodig op Lowlands? Toen ik het hoorde kwam er maar één woord bij mij naar boven, namelijk wanhoop. Lowlands lijkt door te hebben hoeveel geluk ze hebben gehad voorgaande jaren en hoe vergankelijk succes en geluk is. Dat het verschoven is. Lowlands is niet meer in één keer uitverkocht en nu hebben ze fanbases nodig. En dan is het alleen maar logisch om een van de trouwste fanbases te pakken, namelijk die van Slayer. Kijk enkel al naar het werk dat een Slayer-fanbase heeft gedaan om hen in de top 2000 te krijgen. En dat is geluk. Eén ding begint Lowlands met de jaren meer uit het oog te verliezen, en dat is de originele bezoeker. Denk je echt dat die zitten wachten op Slayer? Denk je niet dat zij een beetje teleurgesteld zijn dat Lowlands wel een pak met geld kan uitgeven aan een band als Slayer, maar bands als editors of radiohead gewoon links laat liggen? De originele bezoeker is de reden dat Lowlands zo groot is als dat het een, paar jaar, een paar jaar geleden was. Ikzelf ben in 2010, 2011 en 2012 naar het muziekfestival geweest en ik denk dat ik voor alle vaste bezoekers kan praten als ik zeg dat het een ware hel was in 2012. Lowlands was in 2010 voor mij een plek vol met liefde en gezelligheid. Nieuwe mensen leren kennen en van goede muziek genieten. Behalve het feit dat ze muzikaal geen rekening meer houden met de bezoeker, houden ze ook geen rekening meer met de atmosfeer. Doordat dit festival meer om de populariteit is gaan draaien, zijn er ook mensen op afgekomen die de sfeer gesloten maken. En nu dreigt Lowlands ten onder te gaan aan het -pop syndroom. Meer grote namen en veel geld, maar steeds minder bezoekers. Mensen verschuiven zich naar andere festivals zoals Best Kept Secret en Into the Great Wide Open. Die nu enorm goed inspelen op de ontevredenheid die er rond Lowlands is ontstaan. Dit zal steeds erger gaan worden en Lowlands zal de verliezen niet meer kunnen handhaven. Dus zullen ze nu moeten ingrijpen. Gooi Sleeën van de line-up en gebruik dat geld voor de Peshmo, die dit jaar weer op tour gaan en nog geen live optreden hebben gepland in Nederland. En alsjeblieft. Speel weer in op de trouwe fanbase van Lowlands en niet op de trouwe fanbase van een artiest. Als je zo je kaartje kwijt moet raken, is dat nog triester dan niet uitverkopen. PS, ik ben stiekem best wel een beetje gek op Slayer. Ja, niet zo blij dus uh, met Lowlands dit jaar. Dat is Nina de Koning. Op haar website trouwens de koning.com, Daar vind je meer verhalen en uh, gedichten van deze uh, talentvolle schrijfster... waar we misschien nog wel heel veel van gaan horen. En uh, dan nu nog even jouw verhaal over festivals. Um, ja, je hoeft er niet over te kunnen schrijven, maar wel mooi over te kunnen vertellen. En dan kun je bellen naar 0800-1121. Wat uh, is jouw gevoel bij festivals? Wat is jouw herinnering aan je mooiste festival? Waar wil jij echt nog een keer naartoe waar je nog niet bent geweest? Welk festival? 0800-1121. En iemand ja, die we nooit meer live zullen kunnen zien, dat is deze... Hele goede zangeres Amy Winehouse, maar nu nog wel live met Valerie. Jammer dat dit nooit meer, uh, nooit meer kan. Het geldt natuurlijk wel voor meer artiesten. Amy Winehouse met een uh, fantastische stem. Die zullen we niet meer live van horen of zien. Al was ze natuurlijk aan het einde van haar leven niet meer uh, zo goed als wat je nu hoort. Want toen was ze heel vaak heel erg dronken op het podium. Dan ze waarschijnlijk ook niet zo'n lang applaus wat bijna een minuut duurt. Eens even kijken, eh, uh, Rex. Ja, hallo. Hallo. Uh, ik wilde ook wat vertellen over een festival. Nou, vertel. Ik wil wel door mijn mobieltje en ik hoop dat je nu kunt verstaan. Ik versta je heel goed hoor. En je mag gewoon je ja. zeggen trouwens. Nou, je, yes. en hoe heet je dan? Ik heet Lieke. Lieke? Ja. Nou, de, de, uh, ik heb iets uh, opmerkelijks uh, te vertellen. Ja. Yeah. Uh, ik ben een... Uh, een klassieke uh, zanger, amateur weliswaar. En een gevorderde amateur. Yeah. Ik ben al heel erg lang met uh, opera bezig. Mm -hmm. En nu heb ik in de krant gelezen dat er een heel erg prestigieus festival naar Amsterdam komt. In mei of in juni of in juli. En dat of... um, het neusje van de zalm komt daar zingen, zeg maar. Ja. En die moeten dan voor een jury moet die die zingen en die kunnen een grote prijs winnen. Een opera festival en, uh, dus. Ja, en uh, nou is de bedoeling, ik weet niet meer in welke klant het gestaan heeft... Daar uh, dan moet ik dus nog achteraan. Maar nou ben ik uh, eigenlijk ben ik helemaal bezeten om daartussen te komen. Dat zal niet makkelijk zijn natuurlijk. Maar uh, ik ben al eigenlijk al heel vaak bij concoursen afgewezen... omdat ik dan te oud was, want dat is tot 34 jaar. Het Internationaal vocalistenconcours is tot 34 jaar. Mm -hmm. Christina Dutekom-concours in Enschede ook. En uh, je hebt heel veel amateurfestivals. Maar daar kom ik ook eigenlijk niet tussen. Maar ik ben. Uh, dus dit is jouw doorgaan. kans dan eigenlijk. Ja, en nou wil ik eigenlijk, uh, ik, ik heb heel veel opera-concerten afgelopen. Het laatste concert van Carverotti ben ik uh, geweest. Ik heb me bijna tegen het lijf gelopen. Maar dat Echt? net door de beraking, ja, ik was bij van de gang. En toen stonden daar vier van die bewakers... en toen zag ik hem nog lopen en ik kwam er dus niet tussen. Hm. Ook een keer in een concert in Amsterdam heeft gewoon declareren. Maar mijn bedoeling is dus. Om, um, um, ja, ze vragen altijd het conservatorium, maar ik kan dus de Sterren van de Hemel zingen, ik kan nu niets voor u zingen, maar ik wil u nog wel een keer materiaal opsturen naar uw omroep, dat u het nog een keertje kan laten horen en dat u het dan nog eens in de stem kan laten horen, zeg maar. M maar even, ook... even terug over het festival waar je naartoe wil, Want waarom is dat dan een, uh, een, een festival? Wat is nou, het, is een, het is een festival. En dan uh, in de vorm van dat uh, verschillende deelnemers uit verschillende landen dan naar Amsterdam komen. Want Amsterdam wordt een soort culturele hoofdstad, noem je dat? Amsterdam wil zich presenteren. Yeah. Amsterdam is dan een soort voorbeeld voor andere steden. En dat is dan in het kader van zeg, de Europa-gedachte, zeg maar. En dan is het dus zo dat uh, Amsterdam dat festival naar haar stad wil halen dat daar verschillende deelnemers uit verschillende landen ja, daar mee kunnen doen. Dus als je daar tussen kan komen en als je daar wat wint, nou dan ben je natuurlijk heel wat. Zijn er en dan eigenlijk kun je rol uh... krijgen in operahuizen, zeg maar. maar. Zijn er eigenlijk veel operafestivals? Ja, je hebt uh, Bayreuth in Duitsland en je hebt dat in Italië. En dat uh, heb je eigenlijk over de hele wereld wel. Mm -hmm. En maar, nu komt het uh... dus in Nederland? Maar nu heb ik, uh, ik heb dat ongeveer twee maanden geleden in de krant gelezen, nu komt het, in juli komt het naar Amsterdam. Ja. En dan heb je natuurlijk een, een voorselectie. En uh, dan zou je dus uh, de mee moeten doen. Dus maar als je, nou, als je nou niet laten. mee mag doen, dan is het sowieso alsnog wel de moeite waard om daar naartoe te gaan, toch Rex? En nou, het is om te luisteren, maar dat wil ik dus niet. Ik wil <laughs> dus zelf zingen. En nou moet ik eigenlijk, naar de, nou heb ik een heel slim plan. Want ik denk dat ik wat slimmer moet zijn dan ik ben, zeg maar. Ik wil dus uh, nu brieven gaan schrijven naar de... Uh, operahuizen um, in Europa, zeg maar. En dan uh, is ze gaan vragen van, um, of zij daar iets van weten, zeg maar. En of zij contact hebben met de leiding. Dus, en als ik iets veel dan gebeurt het hoor. Het klinkt ja. bijna net zo, uh, of misschien nog wel lastiger... dan om kaarten te pakken te krijgen voor Lowlands... waar je ook de hele tijd weggeklikt wordt. Maar volgens mij is dit nog wel hebben. even... Als je een kaartje wil hebben voor een befaamd artiest, dan moet je misschien ook wel heel wat moeite doen om drie dagen voor een kassa te zitten, dat je toch binnenkomt, zeg maar. Ja. Dus en Dan moet je iets voor over hebben natuurlijk. Ja, ja ik, ik, ik hoop voor je dat het gaat lukken hoor, Rex. Want het zou nou, wel mooi zijn ik als zou je eigenlijk, daar. Uh, uh... Uh, toch nog een keer een briefje naar de omroep willen schrijven, of het me nog gelukt is, en of het dan is het een, al niet daar is het niet gelukt is. Dan nog eens, uh, misschien bij een uh, ander festival... Heb je ook uh, op... e-mail, e uh, Rex? Uh, of wel uh, een... ja, ja. Ja, is dat ook makkelijk, want dan kun je mij ook gewoon een mailtje sturen. Ja, dat uh, kan ik ook zeker doen. Dan moet ik natuurlijk uh, straks, als uh, ik niet meer in de uitzending ben, even het mailadres opschrijven. Ja, dat kan ik nu ook wel geven, want dat is sowieso wel handig om uh, nou ja, andere verhalen ook naartoe te sturen. Dat is namelijk lieke.veld@bnm.nl. En dan kan je me uh, Lieke, daar op de hoogte houden. Lieke.veld, Lieke te... ja? met een d, at Oké. Okay. Ja, dan hoor ik van jou nog of het gaat lukken. En dan wens ik je in ieder geval heel veel succes alvast. Bedankt voor Oké. Okay. Ja. En een goede nacht ja. nog, Rex. Ja, jouw ja, dag. Dag. En dan ga ik nog uh, naar Goed. Frank. Frank, goeienacht. Goeiedag, Frans. Is Frank er toch nog een beetje bij, hè? Frank van der Lenden, die het normaal dan presenteert. Nachtbrakers. Maar uh, jij bent dan even de stand-in, Frank. Is dat goed? Ja, met Frank. <laughs> uh, Frank, vertel, wat, we, wat kan jij je nog herinneren van een bijzonder festival? Uh, mijn bijzonder festival was het uh, festival met uh, Herman Brood en Nina Hagen. En uh, die heb jij gewoon gezien dus, live? Ja, dat was in 1987. En welk festival was dat? Hoe heette dat? In Lochem Festival. In Lochem? Ja. Daar stonden gewoon Nina Brood, of Nina Brood, Nina Hagen en Herman Brood. Ja, die stonden daar en, uh, het was gewoon echt fantastisch. Op een gegeven moment uh, kwam voor, alleen voor uh, Herman Brood en op een gegeven moment kwam Nina Hagen uh, tevoorschijn. En uh, het was gewoon een Als uh, een, gigantische... een uh, surprise act kwam ze ineens op. Ja, het was een gigantische verschijning en uh, het was ontzettend leuk. En uh, waar stond je een beetje vooraan? Kon je het goed zien? Ik kon ze goed zien. En uh, ja, Helemaal Brood was uh, een van mijn favorieten en die uh, stond in één keer Hagen vooraan. En uh, dat was toch wel een beetje uh, ja, uh, fantastisch, moet ik het zo zeggen. <laughs> een beetje fantastisch, ja. En, uh, en, en ben je sindsdien nog naar andere festivals geweest? Uh, eigenlijk niet meer, nee. En waarom niet? Nou, uh, toen, had ik, toen had ik het eigenlijk wel gezien. Je dacht, daar kan niks meer overheen? Eigenlijk niet meer, nee. Herman Brood was voor mij een uh, grote fan. En, uh, of ik was een grote fan van uh, Herman Brood. En mm. uh, sindsdien, uh, ja, had ik het wel gezien. Dan is het eigenlijk heel jammer dat je hem toen hebt gezien. Want dat betekent dat je daardoor nooit meer naar festivals gaat ja eigenlijk wel, maar ja goed, uh, dat is zo. En, uh, maar dat is al zo lang geleden, dus uh, maar ik wou toch eventjes uh, melden dat het uh, toch wel. Uh, ja, in, in die tijd was het uh, erg heftig, laat ik het zo zeggen. En wat was uh, zo? Uh, wat vond je er goed aan? Wat vond je er mooi? Waarom raakte jou dat optreden heel erg? Nou, het was een uh, ja uh, ongewoon, laat ik het zo zeggen. Ongewoon ja, het was uh, een beetje ongewoon in die zin dat uh, brood en uh, in haar in die tijd was dat was uh, dom, zeg maar hè mm -hmm. ja, waarom kun je uitleggen waarom? ja, om uh, in, in die tijd waren de festivals uh, een beetje, beetje uh, normaal zeg maar in, in die zin dat het uh, uh, braaf een beetje braaf waren en. Uh, en, uh, en op een gegeven moment. Uh, Hagen was uh, een beetje. Uh, ja, een beetje explosief, hè? Ja, die was wel een beeld, inderdaad. En, en, en Herman Brood natuurlijk zelf ook? En Herman Brood ook. En uh, Ja, dat, dat waren. Ja, in mijn ogen. Ja, en in mijn leeftijd in die tijd ook. Uh, ja, explosieve figuren. Mm. En, uh, ja, dat uh, heeft toch wel wat impact, impact gemaakt, laat uh, zo zeggen. Heeft het jouw leven een beetje veranderd daarna? Zonder meer. En hoe dan? Oh, nou, dat ik uh, wat breder ben gaan kijken van er uh, zijn er meer dingen in de wereld. Uh, hè? En wat heb je bijvoorbeeld daarna gedaan dan? Wat nieuw voor je was? Nou, uh, wat minder in, in schaartjes kijken. Meer naar de vrouwtjes kijken? Nee, minder in straatjes kijken. In straatjes? Hoe bedoel je? Nou, de, in, in die tijd werden waar, waar de, dingen uh, in, uh, in, in bepaalde straatjes Oh, van, zo. Ik ben ook van de Beatles, van Ben van de Stones. Ja. Maar toen kwam in één keer een brood tevoorschijn en die, die scheurde het allemaal de midden. En uh, dan, hé, hey, hier ben ik en bekijk uh, het allemaal Ja, weg met je hokjes. Die gingen ja. gewoon over een zo heen. En dat heeft jou ja. wel geïnspireerd. En dat was uh, dat vond ik gewoon fantastisch. Ja, nou, mooi Frank. En uh, mooi ook dat je hem gewoon uh, van zo dichtbij hebt kunnen zien uh, samen met Nina Hagen. Ik kan me ja, voorstellen heb... dat dat heel veel impact uh, heeft. Nou, ik heb Proort uh, later nog een paar keer ontmoet. En, uh, persoonlijk. En uh, het een geweldig persoon uh, was. En uh, ja... We ook even melden. Nou, dankjewel, Frank. En, en dan wens ik je nog een hele fijne nacht. Dankjewel voor je verhaal. Oké. Okay. Oké. Okay. 0800 1121 als jij ook wil meepraten over bijzondere momenten op festivals. En uh, bij BNN in Boy's Bar wordt op vrijdagmiddag wel eens een drankje gedronken... en wordt er ook veel gepraat over de weekendplannen onder andere. En uh, veel grote verhalen komen voorbij. En iedereen is eigenlijk wel eens op een festival geweest... en heeft daar dan ook mooie herinneringen aan... En je zou je bijna afvragen op welke festivals de BNNers nog niet zijn geweest. Lowlands. Lowlands. Lowlands natuurlijk. Ik ook. Een niks. Ja, ik ook wel geweest. Mijn eerste was Pinkpop. Mijn eerste was volgens mij Appelpop. En dat is gratis. Ja, maar dat is wel een festival. Het is wel een festival, ja. Dat was vlakbij ons hoek ook. Dus het ging altijd op vrijdagmiddag naar heen met de trein. Nou, dan ga je er echt nog wel meer. Ja. Loveland. Solar. Sunda. Zwarte cross-klos klos ben je zwart cross geweest. Uh, Vet. Ik, ook. ik ga altijd uh, in België naar Goesbok. Meld? Ben ik van de zomer geweest. Over de grens en heb ik ook een zwart festival. Ja, dat is Melt, dus in Duitsland. Uh... Concertatie? Is dat, dat een festival? festival? Ja, officieel wel. Ja. Yeah? Oké, okay, ja, dan, dan ja, dan heb ik. ook de Hague Jazz. Of is dat wel meer geen festival? Ja, ja, ja denk het wel. Het is meer dagen ja, is muziek. Dan, dan telt het. Ja, zo vind ik het wel Moet festival. je mijn munten betalen? Ja, je moet echt een wel festival. Nou, ik vind festival ook al eigenlijk wel dat je blijft slapen. Zo'n camping. Nou, nou, ben ik niet helemaal met je eens. Dat je vind gaat. ik wel, dat is voor mij wel het festivalgevoel. Dat je er echt. Ja. Ik ja, nee. lekker smoesig wordt. Zo'n Juist. Uh. Nou, vind ik niet. Ik vind bijvoorbeeld ook wel echt een festival. Ja. Uitgebreid feest van één dag. Ja, dat weet niet. Dat is sowieso niet sowieso mijn ding hoor. Ik ben nog nooit op een dancefestival geweest. Nee. Ja, ik heb best wel veel. Dus dacht, ja, ook wel wat kleinere als Casper uh, Pleasure en zo. Dan zijn je echt maar 3000 man rond een plas uh, te dansen. Casper Pleasure? Ja, <laughs> Casper Pleasure. <laughs> ja, Casper Pleasure. Ja, Casper in Pleasure, inderdaad. Ja, ik wilde voor de Chili Peppers naar Pinkpop één dag. En uh, daar ben ik toe geweest. En dat was fantastisch. Dan gingen we stiekem, we uh, waren met een groepje. Dan gingen we z'n tweeën helemaal naar voren lopen en dan... Ik ging trouwens rondkijken van, oh, waar staan ze nou? En dan gingen we trouwens helemaal naar voren, totdat we zo ver mogelijk vooraan waren. En eh, toen ik dat had gezien, wou ik ook gitaar gaan spelen. Kan je dat? Ja. Hoe oud ja. was je toen dan? In 2006 was het. Zeven jaar geleden. Dus, dus was ik tien of zo. Toen was. toen was ik tien of oh, zo. <laughs> ja, ik denk dat mijn, mijn eerste festival was denk ik was nog steeds Appelpop. in Tiel. En, en wie kwamen er toen? Ja, dat weet ik niet meer. Volgens mij was het liefde, de jeugd tegenwoordig en, en Piet Villy. Ja, Op Appelpop zijn de mensen wel jong, valt me op. Ja, klopt. Het is ook wel jong. Omdat het ook gratis is natuurlijk. Ja. En, en kan als je biertjes in je broekzak verstopt, kan je gewoon naar binnen met je, met je, met je eigen biertjes. <lacht> Want als je jonger bent dan wel relaxed. Ja, is daar ook helemaal geen controle Ja, volgens mij ja, ik ben er nu ja, al een paar jaar, jaar niet meer geweest. Ja, ja. Maar toen dan begin nou, ik, het begin het heel lang. Maar toen ik de eerste keer kwam, toen kon ik in jassen, vond maar ik een jas Maar Ik ben er afgelopen jaar geweest. Maar toen kwam ik ook wel laat. kwam ik wel rond een uur of zes avonds of zo. En toen kon je gewoon lopen. Dus ik dacht ook, ja, iedereen zou er eigenlijk gewoon bier mee moeten nemen. want Dus is helemaal geen controle. Ja. Maar misschien was dat uh, toevallig. Ja, want op appelpoppen zijn de, de drankjes heel duur. Ja, klopt. Ja, de entree is niks. De entree is gewoon gratis. Ja, maar de drankjes zijn heel duur. Ja, ik zit even... Dus dronken word je daar ook niet. Ja, nee. Dus daarom is het een minder, minder festival. <laughs> Maar ik, ik vind het wel, het wel heel tof. Want vorig jaar op Panieker was, was Boucher. Dat vind ik best wel een naam. Oh ja. ja, ik had ze ook gezien. Ja, ik vind dat, dat vind ik best wel tof. En daar wil ik dan wel weer extra voor neerleggen voor mijn bier. Ja, ik vind ze te denken over Gratis als Bevrijdingsfestival, daar ging ik ook altijd heen. Dat is ook natuurlijk gratis. Het zijn toch overal? Ja, ja, ja dat is dat natuurlijk van. overal door het land. Maar dat, dat is misschien dat, dat wel mijn eerste was. Eén van de eerste ook. Ik was afgelopen jaar op Goesrock, dat is dus in België. En dat is echt een, een hardcore punkfestival. waar mensen met hanen kan lopen en ik. En daar was Rancid. En Rancid is een punkband. Waar ik echt al sinds mijn twaalfde fan van ben. Dat is natuurlijk een beetje gek als je twaalf bent. En echt van die harde punkers. No nooit gezien natuurlijk, want daar mocht ik nooit heen. En toen kwamen ze dus op groesrock En toen was ik echt het hele weekend al zenuwachtig. Van ja, nou komen ze! En ik wilde heel graag vooraan staan, want ik wilde ze heel goed zien. Maar goed, dat is echt harde shit. Waar mensen echt zo'n pit gaan bouwen en zo. En ik dacht ja, het is ook niet heel goed voor mijn lichaam. Als ik ertussen ga staan. Toen heb ik dus een uur van tevoren die hele tent afgezocht naar het beste plekje. En toen zag ik ergens dat de vloer zo een metertje omhoog liep. Toen ben ik daar gaan staan. Drie uur lang gestaan, En dat was echt geweldig. <lacht> Lief. Ja, dat was wel maar, maar dat was wel echt zo'n moment dat ik dacht... oh, dit is echt festival en dit is heel tof. Ja, ik had dat met mijn eerste jaar Lowlands. Toen, ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. En ik was met een paar mensen die al het jaar ervoor waren geweest. Dat was ongeveer drie, vier jaar geleden. En toen begon Triggerfinger, die speelde als eerste band in de alfa. En ik kwam daar aan met je gewoon meegaan met de heute. Ik kende triggervinger toen ook eigenlijk niet. Mm. En toen, toen stonden ze daar te spelen in de alfa. En toen kwam op een gegeven moment Stella Soeda ook bij. En dat vond ik zo vet. Dat ik echt dacht, yes. Nu is echt dat je het gevoel hebt van, dit was het eerste optreden. En we hebben nog een heel weekend festival te gaan. Dat vond ik zo vet. Ja, kikker. Ja. Ja, wat ik uh, niet snel zal vergeten was dat Kite Man op Pinkpop kwam. En ik had het nog niet echt, uh, die CD had, had het nog niet echt gecheckt. En ik had het nog nooit live gezien. Maar dat was dat jaar dat je echt Kite Man moest hebben gezien. Dus ik zei tegen een paar vrienden van, ja, we gaan een kiteband. ben zei ze, ja, wat is het dan? Ik zeg, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar <laughs> nou, wij helemaal verrast staan. En uh, toen, echt, toen kwam die story, die, die trompet-solo. En ja, ik was heel graag verrast. Dus ik, ik wist niet wat het was. Maar ik werd gewoon echt heel erg geraakt door een trompet-solo. En ik kwam echt tranen in mijn ogen. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat vond ik echt vet. Ik had het denk ik met, uh, met Pendulum op Lowlands een paar jaar terug. Dat, uh, dat kende ik eigenlijk helemaal niet. En het was uh, zondagmiddag op Lowlands... Ja. En um, dus dan heb je al een paar dagen festival erop, dus dan ben je al redelijk gaar naar de kloten geweest. En uh, mijn broertje zei van oh, ga mee, dat is hartstikke gaaf. En ik wist ook helemaal niet wat ik moest uh, verwachten. En dat is ook een enorme beukband met... Uh, chaos, met, als dat de de. Dat was echt een chaos. Ja. En ze hebben ook ja, uh, invloeden van uh, Prodigy en ze speelden ook platen van uh, Prodigy. En dan merk je eigenlijk van, oh shit, ik, ik ken dit stukje, weet je Ik ken het liedje en de beuk ging erin. En, had ik al een hele week doorgehaald. Het ging zo ontzettend los. Dat zijn van die, wat jij denk ik met die trompet-solo had. Die verrassingen. Yeah. Die blijf je toch wel gewoon het meest bij. Dat is echt te gek. Ja, dat was ook uh, de, de, de Bloody Beetroots. Ja, op Ja, was een vriend van me. Ja, ga even mee. Dat is, dat is vet. Een beetje dance, maar toch wel heel rauw. Nou, Wees. prima. Maar het was in die tent. Ik heb nog nooit zoveel mensen zwetend uit een tent zien gaan op Pinkpop. Ik had het op Echte de lowlands ook met de Bloody beasts dus Dat ik op een gegeven moment, dat was maar ook op de zondag of zo... dat je dan al drie dagen niet had gedoucht... en dat je gewoon zo aan het zweten was dat je een helemaal dat je gewoon bij wijze van spreken een soort van velletje van viezigheid... <lacht> van je arkel afschraaf omdat je gewoon niet had gedoucht... en je zo pot zat te zweten op, op, op die rauwe... Nou, ja, wel grappig Volgens mij blauwe. zijn wij op dezelfde lowlands en dezelfde optredens geweest. Maar uh, toen kende ik je nog niet, denk ik. ik nee, je stond altijd naast me, moet ik dachten. Ja. <lacht> ja. Volgens mij uh, ben ik daar ook geweest dan op diezelfde, maar... Ik, ik weet niet meer of het nou Bloody Beatshoots of Pendulum was. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik uh, nou, een metertje of dertig uh, toch wel van het podium af stond. En alsnog moest meespringen en mee juichen. En je kon er wel proberen normaal rustig tussen te staan. Maar dat ging gewoon niet. Want dan werd je omver gesprongen. En uh, ja, dat, was, dat kon je gewoon beter niet doen. Dus je moest wel mee in die flow van op en neer springen. En inderdaad heel erg bezweet weer die tent uitkomen. Maar dat is wel echt heel vet. En dan kun je daarna gewoon weer op het gasveld gaan liggen. En een beetje bijkomen. Maar ja, om nou uh, uh, Pendulum te gaan draaien. Snachts op Radio 1. Dat vind ik dan wel weer heel heftig. Ik vond het verhaal over Kite en uh, Sorry met de trompet solo wel erg mooi. Dus uh, die ga ik dan wel draaien. En uh, heb jij nog een hele mooie herinnering aan een bepaald concert of een bepaald uh, optreden op een festival of gewoon een hele sfeer van een festival in totaal wat je heel erg aanspreekt of aansprak? 0800-1121 kun je bellen naar Radio 1. En dan uh, kunnen we daar zo over praten. Dus 0800-1121. Dit is Kite Man en Sorry. In 2010 op Noorderslag. Is dit Guide Man? Noordenslag. drie jaar geleden en sorry. Nachtbrakers, Lieke Veld. Festivals en festivalervaringen. Daar ben ik naar nou op zoek en uh, onder andere van Henk. Henk Versteeg. Goedenacht. Hallo. Hallo. Ja, uh, ja, jij hebt uh, aardig wat uh, festivals en concerten bijgewoond, uh, volgens ja, mij. God. Ik denk dat het wel meevalt. Ja. Ik ben uh... ...in dat tijd geweest naar het, uh, het driedaagse festival in, in uh, park heette het, geloof ik, in Rotterdam. Ja? In uh, ongeveer 1971. Oh, dat heb ik dan niet meer meegemaakt. Dat kan, dan meer mensen niet denken. Dus uh, vertel wat ik gemist het heb. Het was ontzettend leuk eigenlijk in die tijd, het was een hele zwingende tijd. Mm -hmm. En uh, ik kom uit Den Haag en uh, er waren heel veel bekende groepen in die tijd... Het duurde drie dagen en het ging ook uh, lang in de nacht door. Dat was wel uh, erg leuk, moet ik zeggen. Tot hoe laat dan ongeveer? Want nu, nu, je hebt best wel strikte tijden waarop het natuurlijk stil moet zijn. Of was dat toen misschien iets uh, vrijer? Hey, nou, ik weet wel, de laatste dag ging we om vijf uur in naar huis toe. <laughs> we werd afgesloten met Pink Floyd. Oh, wow! Dat machine. Dat geweldig Ja. Hoor. ja. Dat, ik weet niet meer welke bands waren. In ieder geval waren de birds... Jefferson ja? Jefferson airplane, hot tuna, it's a beautiful day, Mingo jerry. Dat was natuurlijk tot, midden in de hippie periode de ook. Ja, uiteraard. Ja. En er uh, nou, waren er nog veel meer. Ik weet allemaal niet wat er was, maar dat was het enige wat ik nog kan herinneren. Het was een geweldige sfeer. Ja, het regende af en toe een beetje. Maar ik weet wel het mooiste vond ik eigenlijk toen het afgelopen was. Dat het was een beetje regenachtig mm -hmm. in de ochtend. En dan is het zo'n dus desolate sfeer. Iedereen is een beetje suf. En van wat moeten we nou? St Strompelt van dat festivalterrein af. En <coughs> dan lagen er duizenden uh, ja, oude kapotte slaapzakken en lappen plastic en zo. Het was echt zo... Uh, het is nou over. Oh, dus iedereen liet dat gewoon ook liggen allemaal? Nou, niet iedereen denk ik, maar er lag wel verbazingwekkend veel, moet ik zeggen. Het <laughs> dat ze, dat zag, dat zag er uit. gewoon heel, heel treurig uit. Het was een beetje tekenend voor... Uh... Het einde van als het festival. Nou, als je de hoest neemt van uh, Woodstock, mm -hmm. dan zie je ook zo'n zo vage, zilverachtige kleur van plastic en blauw en rood. Maar dat zag je daar ook. De hoes van de LP van Woodstock? Uh, ja, natuurlijk. Ah, oké. Okay. Oh. Als je de kleur een beetje egaliseert, zie je dat. dan. Ja. Ja, het was eigenlijk ontzettend leuk. <coughs> ja, er werd natuurlijk ook wel een blootje gedaan. En dat soort dingen, maar dat was niet afnormaal. Nee, oh, nou, ik zou willen dat ik daar nog bij had kunnen zijn hoor, Henk. Klinkt, dat was echt klinkt... ontzettend goed, dat is allemaal top of de debil wat daar kwam. Ah, ja. Ik ga zo meteen verder praten over festivals, onder andere met Willem, die uh, is aan het wachten. En ook Gabor en Henk, uh, dankjewel voor jouw verhaal in ieder geval. Ja hoor. nacht. Ja. En uh, het is bijna tijd voor het nieuws van 4 uur. And. <laughs>